MOKER okay. Aan je bek dicht. Ah. Kijk eens. Hey, hem, God, hem, Familie van je. Maar, hey. Aad gaat door roeien en ruiten nu Schoenien bestolen hebben. En dat zijn vaders oude vrienden hem hebben aangevallen... maakt hem alleen maar kwaaier. Vraag dat maar aan Rosanne. Nee... Je ken nou maar beter niet in Johnny's schoenen staan. Roy, blijf hem af! Loem. Met welke hand rust ik Krijg rechts? Ja! Je lijkt me typisch een mannetje voor de rechterhand. <truid> hou hem vast, Rooien! Hey, wat, wat moet je nou, man? Ja, zo, ja. Hey, doe normaal, jongen! Hé! Hé! Hé, hou! Tjet! Godverdamme! Hé, nou, niet doen! Je kunt ook binnen wachten. Nee. U kunt daar zitten. Ik bemoei je eigenlijk er even niet mee. Haar, haar. Greet, Greet. Wat, wat, wat zei Roos aan? Ze heeft een kind verloren. Wat, Godver, wie, wie? wie... Aad, Aad oh, hij ff. heeft er in elkaar geslagen. En hij, oh. hij, hij heeft Johnny meegenomen. God voor de God voor de God. kan dat nou, hè? Hoe kan dat nou? Jij bent toch Harry Pruis? Hoe kan dat nou? Jouw zoon. Jij gaat nu naar het uitzicht en je laat Karel bij je blijven. Jij brengt John terug, hoor. Ja! Ja! Oh. Ah. Ah. God. Tom, ah, ik moet naar het ziekenhuis, man. <tie> mijn hand is kapot. Pas als ik weet waar mijn ah. handel is, jong. Als ik aan je linkerhand begin, nou, dan kan je de drukken helemaal vergeten. Alsjeblieft, ad. Ik wil weten waar mijn handel is en ik wil het NU weten. Laat je me dan gaan. Hè? Het zijn die verdomme klantenkappers, ja? Die Shuttle. Hou je dikke hoog.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 tafelen en een paar stoelen zou ook wel handig zijn, hè? Morgenochtend is het grof vuil. Als je ziet wat ze allemaal op de stoep zitten, dan moeten we er wel vroeg bij zijn voor de ochtendsterren. Ochtendsterren? Oeh, het vrouwtje weet niet wat ochtendsterren zijn. Hey, hé, even normaal zijn. doen, hè? Anders zal ik jou zo'n paar ochtendsterren laten zien, meneer. <lacht> wow! Oeh, jezus, curry. is toch patten, geen tijd, man? Nee, dat kun je wel ja. zeggen. Ja. Is iedereen er? Ja, ja, ja. hé, U bent er, hoor. Ben hé, hey, aard hij ja, is hier geweest. Wat had hij? Ja, hij wilde plaats innemen van John. Ik heb geen tijd voor dat soort geluk. Hebben jullie allemaal wat om mee te rossen? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Goed. Ja. Mannen, we hebben een klus. Vannacht nog. Een grote klus. We gaan iets terughalen dat van ons ja. is. Oh. wat dan? Hoef jij niet te weten. Het gaat dit keer niet om kraketjes of studenten. Dit zijn harde jongens. Dus als je slaat, wil ik meteen bloed zien. Ja? Die rode en ik hebben een kanon bij ons voor noodgevallen. Wat bedoel je ermee, Aad? We gaan. Met jij uit je doppen kijken ook, hè? Kom op. Goed, jongens. Buiten staan twee busjes. Kom op naar. Klinkt niet als een klus waar ik op zit te wachten. Kom op, dan nee, nee, nou maar. ben ja, soms bang. Ja. Ik? Nee. nee. Kom op. Te 25. Doe. 25. Hey. zaken gaan goed, Har. Ja. De Pical zit ook vol, avond en avond. Heb je Aad gezien? Wat dat gedoe is, dat met aard? Wat zeg ik dat dan? Nee, nee, maar ja. Jij gaat nu naar het uitzicht. Waarom? Jij gaat nou naar Greet toe. Ja? Begrepen? Heb je voor mij ook zo'n kanon? Niet zeiken. Nou, ja, wat als zij nou... Hou ook? je bek. Daar ja, is gewoon bang. Daar nou, Die woonwagen. Die moeten we hebben. Jullie pakken de achterkant. Kom op nou. mijn hey. hey, godverdomme. Ik wil een klootzaga. Charles. Hé, Charles. Nee. Charles. Charles. Bezoek. Charles. Doe open. Open, man. Hé, hey, eh. Uh, hallo. Hallo. Hoe hè? Hey. Je maakt hey. een hele buurtbakken. Charles. Jij Klootzak. hebt iets dat voor mij is. En dat wil ik terug. Zo. So. En uh, wat mag dat wel wezen? Wat dacht je van viaton, Bruin spul en kistjes. Man, ik ken je niet eens. Geen flauw idee wie je bent en dan sta je ineens een in half vroegte voor de deur met allerlei beschuldigingen. Waar is mijn stuur? Hey, Charles, heb je hem op? Kijk nou, je hebt iedereen wakker gemaakt. En de volgende schiet er door je poot. Heb je me gehoord? Daar nou, heb je nog steeds niet voorgesteld. gesteld. Dan moet je er zelf. Kom op, die God. de heer! Een echte ouderwetse stengun komt uit de oorlog, hoor. maar dat doet het nog prima. Gerrie zit er elke dag op te poetsen. Hey, kijk, een Dikkie, hebt er En jullie staan zo lekker dicht bij elkaar. Godverdomme, hart. Geef die pistooltjes nou maar even hier, hè? voordat er ongelukken gebeuren. Het is Kijk nou, kijk nou. Rustig terug naar de busjes. Tieren. Zo lang, super. Lopen nou, lopen. Hiero.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 En als ik die nog levend terug wil zien, dan gaat hij betalen. De nieuwe commissaris met het strikje om zijn nek. Dat ziet het toch niet uit? Een vent met een strikje kan je nooit vertrouwen. <lacht> Tenzij het de gynaecoloog is. Ja. Goedemorgen.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 Nee? nee. Niemand? Zeg ik niet. Nee. Geloof ik niet. Nou, nou dan niet. Ja, jullie staan hier de hele dag de ouwe hoeren. En hey, nou opeens is het stil. Hij, je weet dat Johnny in de stront hebt getrapt. Wat weet jij daarvan? Hij nou, heb gelijk, hoor. Aard staat op iets groots. Johnny heeft hem gejat. Wie zegt dat? Het wordt gezegd. Je weet hoe het werkt, Har. Als Johnny hebt gejat, moet Aard wat doen. Ik wil hem spreken. Ja? Horen jullie mij? Ik wil hem spreken. politie Oh oh ehm um... Komen van Hans Vermeer Hans Vermeer? Ja. Kent u hem? Hij is hier wel eens geweest, ja. Hij verkocht hars. Ja. Dat uh, heb ik gehoord, ja. Hey Suus. Ja, hey. hey, ik heb een klote... Um. Oh. Dit is mijn vriend Fred. Dit zijn uh... kid, yeah. de kit, ja. Werkte Hans Vermeer met de anderen samen?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 Nou ram ik die Joop op zijn bed. Hey, hey, hey, hey, hey. Allemaal. Godver Frans, wat moet jij nou weer? Ja. Ja. Ah, ik heb een brief voor je. Wat voor wie? Is dat nou? Maak me open. Wat is dat? <coughs> wat is dat nou? Wat zit erin? Hm? Ah, goed. Zes miljoen. Wat? Zes <coughs> miljoen. Die wil die 6 miljoen. 6 miljoen? Anders. Wat? Anders legt hij hem op. Jezus Christus. Uh. Uh. Goed, er zit nog wat in. 6 miljoen. Moet ik naar mijn grotsen, maar 6 miljoen. Er zit nog wat in, ja, Nee, Ja, Kijk dan, een foto. Mijn god. Bye -bye. Nee! Oh nee, niet, Jordiërs! Oh, nee! Nee! Nee! Wat hebben ze met mijn jongen gedaan? Geet! Geet! Goed! Harry! Hey, Harry! Oh, oh, Harry! Nee. Harry!